Uur. Ik ben al de Bruin met het NMR Journaal. De politie is bezig om een einde te maken aan de actie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag. Met een waterkanon wordt geprobeerd de klimaatactivisten van de weg te krijgen. De gemeente had al gewaarschuwd dat de politie zou ingrijpen als de demonstranten niet voor vijf uur zouden vertrekken. Een groep actievoerders liep aan het begin van de middag met spandoeken de snelweg op. Daarna gingen ze op de weg zitten. Eerst werd de A12 bij Den Haag helemaal afgesloten. Later ging de weg deels weer open. Volgens de organisatie doen er duizenden betogers aan de a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 Strijdkrachten van de Russische Waaknergroep hebben oost bakhmut voor het grootste deel ingenomen, bevestigen Britse inlichtingendiensten. Er wordt al maandenlang hard gevochten om de Oost-Oekraïnse stad. Het leek er onlangs op dat het Oekraïnse leger Bagmoed wilde verlaten vanwege een hernieuwd Russisch offensief. Maar een adviseur van president Zelensky zei gisteren dat Oekraïnse militairen de stad zouden blijven verdedigen. Het lijkt er nu op dat uh, Russische militairen en Waaknerstrijders alle burgers weghalen uit het oostelijk deel van de stad. En het eerste kievitsei van dit jaar is vanochtend gevonden in Overijssel in Staphorsterveld bij Hasselt. Daarmee is het weidevogelseizoen nu begonnen. Volgens een woordvoerder van de stichting Landschap Overijssel was de verwachting niet dat de kievit nu al eieren zou leggen, omdat het nog niet zo warm is. Om te kijken of het om een vers kievitsei ging is er een watertest gedaan. Het ei werd in een bakje water gelegd en zonk naar de bodem, een teken dat het een vers ei is. Dan het weer in het noorden van het land wat buien, vanavond en vannacht bewolkt met in het binnenland lichte vorst. Morgen begint met regen, in het oosten dan kans op natte sneeuw. De rest van de dag is het grijs maar droog, het wordt 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Knop het Watergaasmeer is de vertraging 5 minuten, er zijn twee rijstroken dicht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 Geef me maar de schuld, Dion Verwer. En uh, ik zou zeggen: Welkom bij het tweede uur van Entertainer View. En uh, ja, we gaan uh, lekker muziek draaien. We gaan de rij van Fred Heij draaien. En um, ja, we hebben ook nog uh, verzoekplaatjes, de verzoekraden hier uh, bij Entertainer View. En we gaan ook nog wat mensen bellen. Maar eerst nog even het jonge Wagner en laat me nu alleen. En neem ook eens kijkje op ww.zfmartiesten.nl Ik ben ook voor een verzoekje daar terecht. Mijn gevoel dat zegt me altijd tijd. Dat jij iets stiekem doet. En jij niet eerlijk bent. Met al die stijl. Ik wil dat jij me zegt. Waar jij mee bezig bent. CFM Entertainment 4 tot de klokjes van 7 uur op die 106.9. En natuurlijk DHB Plus 6A. En uh, ja, ik heb uh, net een uh, verzoekje uh, gekregen van onze oud-collega Albert-Jan. En die wilde graag een, een nummer horen: uh, Het Hoogland, uh, Ede Staal. Nou, hier komt hij dan hoor. Achter het hoer: Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lansnor Klooster. En de wesporen langs de dik. Het zijn de moens en de moeren. Het zijn de keren en de beugel. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of zeu. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Roeroezem. Het, het is het torentje van Skin. Het is de weg van huis naar klooster en de wegspolen langs de dik. Het ben de munt, het ben de moer, het ben de keking en de beur. Het is als land voor ik als kind, nog niks begreep van pino Het ben de munt, het ben de beur. Het is een doel vertillende het is een oude bakkerij.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 Deze mooie oom die maaien kou doet doet net in het uit. Ik heb voor de eerste moe verkeer, en vuil de vong van die naars De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht Totdat de nacht van het hoge waard, een donker kleid over ons ligt Ja, dat was hij dan. <laughs> en dat was uh, het Hoge Land, uh, Ede, Stal. En, en dat aangevraagd door uh, oud-collega Albert Jan Vos. En leuk dat je luistert, Albert Jan. En uh, kijk, uh, we kijken, we, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, ik, ik was eventjes afgeleid. Uh, nou, we gaan er gewoon een plaatje draaien. Donny van de Roest. Maar dan wel alleen met jou. Je hier in het zand In gedachten zie ik jou Sensueel vermaak zo mooi Alsof je hier nu voor me staat Uit het niets kom jij te volg. Is dit ons moment Nooit liefde gekend Tot de avond valt en ik samen met jou Dromen uitlaat komen Dansen tot. Donnie van De Roest. En had het over alleen met jou. En ja, we gaan zo iemand bellen. En eerst nog eventjes deze plaat. En dat is van Herbert. Een cover van Rob de Nijs natuurlijk. En zonder jou. Het is zo vreemd, maar op de duur zal het wel wennen.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 Zo keel, zonder jou. Zonder jou. Een verloren man. In het slaap bekam. Zonder jou. Zonder jou. Zo, dat was hier dan, Herbert, onze zuidenbuur, en had het over 'Zonder jou een koffer van de uh, van Rob de Nijs natuurlijk. En aan de telefoon hebben we Johnny en hele goede. Ja, goede avond ja, is het alweer. weer. Ja, zeker, We zijn er weer. Ja, hey, hoe is het? Goed. Ja, optredens. Ja. Yes. Ja, zeker, dat loopt uh, loopt aardig goed door. Zijn de komende acht weken zijn we weer ieder weekend uh, onder de pannen. Ben je nog, Johnny? Johnny. Nou. Johnny was onder de pannen. <laughs> Johnny is onder de pannen. Ja, dat sowieso. Um, ja. Kijk, daar, daar komt Johnny weer, denk ik. Jorni! Hoi, <laughs> hoi. Het ja, ging het dus niet goed met de verbinding. Nee, <laughs> we hoorden het. <laughs> Nou ja, je, je was onder de pannen en de aankomende drie of acht weken uh, was je bezig. Ja, dan gaan we weer lekker, uh, lekker het land door en uh, ja, de mensen blij maken. Ja, en uh, hoe is deze single tot stand gekomen? Nou, eigenlijk zaten we, zat ik weer met uh, Laurens van Wester van Frans Bouwer uh, in de studio. En uh, ja, waren we waren aan het bedenken wat, uh, wat de nieuwe single zou gaan worden. En een uh, nou ja, breedje brainstormen over uh, nou ja, Uptempo of gaan voor een ballad. Ik zei, nou Uptempo is, uh, is altijd leuk. Ja. Dus, uh, en op een gegeven moment zei, uh, zei Laurens, uh, wat is jouw favoriete vakantieland? Ik zei, ja ah, Spanje. En op een gegeven moment zei, uh, zei Laurens, geef mij de Spaanse zon. En ik zei, nou dat klinkt als muziek in de oren. Dus ja. <laughs> eigenlijk, uh, <laughs> ja, eigenlijk is hij zo uh, een beetje tot stand gekomen. Ja, oké. Okay. Uh, ja. Ik denk, ja, de Spaanse zon, uh, ja, ik denk voor de meeste Nederlanders wel, dat het een favoriet is. Ja, dat, zeg, het is een... Uh, ja, in Spanje we komen we altijd heel veel Nederlanders tegen, dus... Ja, ja wat, wat is jouw favoriete... Altijd goed. Ja, wat is jouw favoriete stek? Costa del Sol, Costa Brava, of uh, ga je verder alle kanten? Ja, als je echt voor, het, voor de gezelligheid wil, dan, ja, dat Costa Brava is natuurlijk hartstikke leuk. Je hebt dan nog Tormelinos, uh, La uh, Ja. en als ik zelf, uh, zelf even er tussenuit wil en even rust, dan ga ik altijd uh, naar de eilanden, dan ga ik naar Mallorca. Ah, oké, okay. ja. Dus, uh, maar voor de rest het binnenland... Uh... Mallorca of Menorca? Nee, Menor of uh, Mallorca. Ah, okay. Mallorca. Ja, want ja. Je, je hebt er ja, twee, ja. hè? Ja, je hebt Menorca inderdaad, en nog Pormontera. Ja, Pormontera ja, inderdaad, ja. Ja. Hé, hey, uh, um, ja, eigenlijk uh, rest mij nog de vraag van, uh, legt er al wat nieuws op de plank? Nou, we zijn nog volop uh, in de promotie van deze single. Ik ja, het, Maar uh, ja, we zijn begin van het jaar, dus we gaan zeker halve week het jaar uh, er weer een nieuwe knaller ingooien. Ja, een zomerse uh, uh, single. Zeker weten, ja. ja. <coughs> en uh, de, deze, uh, kijk hoe lang is die nu uit? Deze is 15 januari, als ik het goed heb, is die uitgekomen. Dus ja, nou een dus... kleine twee maanden onderweg. Ja. Ja. Dus uh, nou, ja, hij uh, wordt super goed ontvangen overal dus. Uh, de Nederland en België alleen maar uh, leuke reacties. Ja, hij staat er goed op in ieder geval. Dus uh, wat, wat ik kan, uh, kan zien. Dus uh, hij ja. wordt regelmatig uh, gedraaid. Ja, nou super. Ja, en uh, wij gaan eraan meewerken. Nou, helemaal top. Leuk. En uh, ben jij nog ergens uh, te volgen? Of ben je nog te vinden ergens? Uh... Ja, zeker. TikTok? Ik ben actief op... Uh... Nee, TikTok niet. Nee, oh. Ik ben actief op Facebook en op Instagram. En verder heb ik een eigen website. JohnnyEvers.nl En daar staan uh, alle linkjes naar Spotify, iTunes, Deezer, YouTube. Noem het allemaal maar op. Dus uh, genoeg wegen om, uh, om mij te volgen. En de agenda? En de agenda? Ja, ik heb heel veel besloten uh, feestjes, maar... Als er openbare evenementen zijn, dan, uh, dan staat ja. het zeker op de site. Ja, ja want uh, <coughs> tickets kunnen ze dan ook uh, via de site uh, bij jou kopen, zeg maar, als, uh, als er een open optreden is. Ja, zeker weten. Dan staat er altijd een link bij uh, naar tickets. Ja. Ah, Oké. Okay. Hey Jornie, ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem, uh, ja, gaan wij de Spaanse zon draaien. Nou, helemaal top, leuk. Nou, lieve luisteraars, mijn naam is Jonny Evers en dit is mijn nieuwe single, Geef mij de Spaanse zon. Ik wens jullie een hele fijne avond. Hey, dankjewel Jonny. Dankjewel. Hé, hey, uh, fijne avond en uh, ja, succes hè. Het is elk jaar genieten, lekker aan die costa in het Spaanse land. We pakken een terrasje en drinken een cerveza op het straat. Dan hoor ik de gitaren, ja. dan zeg dan je spontaan en vele ja, ik ga, ja. je hand. Ja, dan nee, heb ik, ik, zag, ik zag dat ik toch wel wat diep, dit voor jou. Ja. mij is een ja, rustig, maar onze liefde voor het is ja. hey. drinken de ja, we ja, weer, weer bij. Maar ik dit liedje ooit nog voor je zon Mijn liefde voor altijd Nee schat, ik wil je nog niet kwijt Ja, dat is niet goed Het is mooier dan in dromen aan die blauwe zee Op mijn hoofd staat een sombrero En roept als een torero nog oh, hey. Dan hoor ik de gitaren en zeg dan: Oké, okay. dankjewel, man. Je Ajo. Ajo. Ik verdrink dan in je ogen, die zijn nog nooit bedrogen. En zing ik hier voor jou? Geef mij de Spaanse zoon, waar onze liefde voor het eerst begon. Drinken we. Ja Jonnie John, Eversen had het over Geef mij de spaanse zon Ja, wie, wie niet hey, We gaan uh, ja, naar de, de dame die uh, eigenlijk uh, wat Oscars uh, Oscars, uh, ja, in ieder geval prijzen Prijzen hebben ze in de wacht geslepen uh, samen met de band Goldband En ze hebben het over stiekem Dit is het kamer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 Zo, dat was hij dan, Engelbewaarder van, uh, ja, hoe heet hij ook alweer? Marco, ja, Marco, schuitmaker. En uh, ja, natuurlijk een koffer van uh, Mieke, destijds uh, door Pierre Cartner geschreven voor uh, Mieke. Ja, en dat is al heel lang terug. Hé, hey, um, ik ga een verzoekje draaien. Dit is afkomstig van uh, Miranda uit Rotterdam. En die wilde graag een plaatje voor zichzelf horen en uh, voor haar uh, Moeder, nou, hier komt hij dan hoor. Samantha Steenwijk en Mama. Mama, kan ik even met je praten? Want het leven zit. Niet mee. Ik heb alles wat me lief is, maar ik voel geen liefde meer. Ik heb je nu. Ik een uh, mama aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. Wie is uit Rotterdam? Vraag een praatje aan. En uh, je willen graag horen: Frans Bauer en uh, Vaya Condios. Blijf lekker luisteren en zit uur tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heijn. Goedenavond en als je zit te eten, eet smakelijk. Geef me wat tijd. Ik dacht, ik red me hier wel zonder jou.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 Maar ik wou je niet kwijt, die pijn kost nog tijd. Vaya con Dios, jouw laatste lach nam jij mee, maar die straalt. Dan aangevraagd door wie is het in Rotterdam... ...Vaia Kondius Frans Bauer. En uh, Sineke natuurlijk. Hé, hey, um, aan de telefoon... ...ja, daar is hij. Dubbel solo. Alleen nu alleen. Nu solo, ja inderdaad. Goedenavond. Hé hey Marion. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het? Ja. ja, goed. En met jou? Ja, ik mag niet klagen. Nou ja, dat, doe ik dat niet. doen we niet. hè. Nee, dat is niet in nee. hey, hey, jouw nieuwe single... Tenminste, jullie nieuwe ja, single. Ja, on, onze nieuwe single. Ja. Van uh, Willem Jans en van mij samen. Ook. Ja, laat maar lekker waaien. Laat maar lekker waaien. Nou ja, het gaat om waaien, heb ik net gehoord op het nieuws. Dus uh. <laughs> dat dus komt wel van pas dan, hè? Ja, ja. Nou ja, ik bedoel, uh, nee, ik, ik, vind het, ik vond het vandaag zo uh, lekker met het zonnetje, zo, zonder wind. Vond heerlijk. ik het uh, heerlijk. Ja. Heerlijk, echt wel. Ja, dat is, uh, dat is nou het weer waar ik naar uitkijk, altijd uh, van de winter, zeg maar. Ja. Ja. Weet je, dat is genieten, ja. Ja, ja we, weet je, we, ja, iedereen wil graag al de lente. En, maar ja, we krijgen zoals het komt en uh, dan moeten we het ook ja. nog doen, toch? Ja, helaas. <laughs> daar, ja, hebben we, daar hebben we weinig grip op, hè? <laughs> ja, precies. Hé, hey, maar um, ja, vertel eens, uh, uh, laat Me Lekker Waaien, uh, hoe is dat ontstaan? Ja, uh, onze laatste single, uh, ons eigen lied, uh, het single voor La Me Lekker Waaien, kwam van de studio van Martin Sterken. Ja. En ja, wij, wij vermaken met, met hem, uh, vermaken wij ons prima en hij begrijpt wat wij willen en ja, wij staan ook open voor zijn ideeën. Dus wij hadden zoiets van, nou, de, de nieuwe single, nu dus, laat maar lekker waaien, die wordt, uh, die wordt ook door, uh, door Martin gemaakt. En uh, ja, ik, uh, wij wilden heel graag een feestnummer, Martin gaf ook aan, maar goh, zal ik een lekker, lekker feestelijk nummer uh, ja. voor jullie schrijven. En ik, ja, wij vinden, zowel Willem als ik, vinden beide dat uh, Martin daar heel erg goed in geslaagd is. Ja, en dat is gelukt, ja, toch? Ja. Ja, ik vind wel... Ja, en uh, sommige stations uh, schaden het onder een carnavalsnummer waar wij helemaal niet mee bezig waren. Want, uh, het <laughs> nummer was in, uh, eind oktober was die klaar, want ja. wij wilden het eigenlijk in november uitbrengen. Alleen toen zei onze plugger, uh, van joh, doe dat niet, want er komt zoveel uit en er is zoveel kerst en... Ja, dat zou zonde ja. zijn dat dan daarin dat nummer eigenlijk verdwijnt, zeg maar. Ja, ja dat is inderdaad. Dan uh, wordt hij eigenlijk overroeld. Ja, en uh, toen besloten wij hem over het, uh, het jaar heen te tillen. En vandaar dat 4 januari dan uh, onze, of, uh, laat me lekker waaien uitkwam. Ja. En ja, dat dan net daarna, februari de carnaval... Ja, wij hadden helemaal niet bij een carnavalsnummer stilgestaan. En uh, zoals ik al zei, wij waren daar eigenlijk helemaal niet meer bezig. Maar ik vind het wel bijzonder dat hij ook wel bij sommige stations gedraaid is als carnavalsnummer. Ja, oh, ja. Nou ja. daar waren wij ook wel heel erg blij mee. Inderdaad. Ja toch? Ja, ik bedoel, uh, ja, uh, geluk bij een ongeluk zeg ik altijd. Ja, zeker, zeker. En uh, ja, ik bedoel, waarom niet? Uh, het is een nummer die je eigenlijk altijd wel kan draaien op een feestje. Altijd en of het nou richting januari, of februari is of in de zomer, of in het najaar, of in december, dat maakt eigenlijk niet uit. Nee. En daar was het ons voor bedoeld. Ja, was... maar ja wat, wat, wat natuurlijk in de clip ook voorkomt... is uh, uh, uh, meneer en mevrouw de bok. <laughs> ja, <laughs> ook. Oh. Ja, waren... En vader Abraham natuurlijk, onze pierre Gardens. Hij was helaas niet meer ja. onder ons, maar... Nee, maar uh, laten we even... Uh, toen, uh, toen vader Abraham in onze clip zat, zeg ja. maar... Ja. Uh, toen leefde de beste man gelukkig nog wel. Ja. Dus het, uh, het is ook niet bedoeld om hem... Uh, uh, ja, na te doen, zeg maar. Maar ja. De, de, de vader Abraham in de clip is mijn man. Ja, nee, maar ja. goed. Ik. Ik, ik, uh, ik zie dat niet zo, laat ik het zo zeggen. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik, het. Uh, ja. Het was gewoon, gewoon leuk, gezellig en vrolijk en. Ja, positief, ja. Ja, ja toch? Ja, Sorry. Nee, maar ik bedoel. Uh, ik bedoel, ja, de beste man is niet meer. Helaas. Uh, uh, uh, ja. Weet je, en, en ik zeg altijd, op deze manier wordt die dan toch nog herdacht. Ja, zeker, zeker. Eer weer het komt toch? Ja, toch? Ja, ja vind ik. ik wel. Ja. Hé, hey, en uh, zijn jullie stiekem al uh, met iets anders bezig? Voor de, wat, wat van de zomer uitgekomen, of zo? Tuurlijk, en die gaat, uh, even kijken hoor, zondag 2 juli hebben wij onze cd-presentatie bij Zaal Wieleman in Westervoort. Ja. En dat, is een, uh, dat wordt weer een hele te gekke uh, muzikale zondagmiddag. En uh, even kijken, zondag 2, 3, dan komt hij op 5 juli komt onze nieuwe single officieel uit. Alleen ja, die na de cd-presentatie komen, die hebben dan al het voorproefje gehad. Ja, Want dus echt... Uh, natuurlijk als eerste te horen. Ja, ja maar het wordt echt zomers uh, uh, zomerse knallen. Daar gaan wij wel vanuit. Daar doen wij onze stinkende best voor, ja. Ja, nou, daar gaan, gaan wij er zeker op zitten wachten. Ja, ja, we hebben al uh, zoveel ideeën aangetragen. En ideeën over videoclips zijn we al mee bezig. Ja. En dat moet ook gewoon weer, uh, ja... Wij houden van, uh, van de lol en uh, van een geintje. Dus ook, uh, dat moet zowel in het nummer als ook in de videoclip weer te zien zijn. Ja, nou ja, dat, dat ziet er ja, bij jullie altijd uh, uh, ja, leuk gezellig uit. Dus... Ja. Ja, dat, dat, dat is ook ons doel en dat willen wij ook graag. Kijk, wij zijn niet meer de jongsten, dat beseffen wij zelf ook. Nou ja. maar ik, <laughs> ik zeg altijd, wij zijn nog lang niet uitgeblust. Nou ja, ik ook nog niet hoor. Alles, wij zien alles met een, met een geintje en een dag niet gelachen is een dag niet geleefd en dat geldt voor iedereen toch? Ja, zo is het. Ja, ja, ja zeker. En ik bedoel, uh, dat zei ik net ook al uh, met de gast hier in de, in de studio, je bent zo hard als dat jij gevoeld hè. Ja, zo is het. En iedereen voelt zich wel eens een keer een jaartje of 79 of 75. Oh ja, van. die ochtend, die ken ik ook. Ja, toch? Maar ja, goed, dan moet je niet te veel bij stilstaan. Nee, helaas, het, uh, ja, dat moet je op de koop toenemen. Ja, precies. precies. Hé, hey, als jij hem uh, aankondigt... Ja. Dan uh, ga ik hem lekker draaien. Nou, dan zal ik hem aankondigen. Alvast, voor de hebben ontzettend bedankt voor de tijd en aandacht... en voor jouw gezellige gesprek. Ja, graag gedaan. Het was, uh, het was weer gezellig. Ja, ik, ik hoop jullie weer eens weer, toch wel weer eens een keer hier in de studio te mogen ontvangen. Nice, nou. ja kan ook met zand worden, voor jou. Dat zou ook nog kunnen. Ja, nou ik, ik vind ik, ik laat me verrassen voor de volgende ronde. Dus dat, dat, gaat, dat gaat echt wel echt wel goed komen. Is goed. Ik ga het wel ja. wachten. Uh, nogmaals, dankjewel. Nou, beste luisteraars. Mijn naam is Mirjam Brugging. Ik ben de vrouwelijke helft van Double Solo. En dit is onze nieuwe single. Laat maar lekker waaien. Zo is het. <laughs> Dat gaan we ook doen. Oké, okay, dankjewel je. Dankjewel. En een goed weekend, hè. Groetjes daar. Dankjewel, jullie ook. Jo, dankje. Jo. Hoi, hoi. Jo. Hoi, hoi. Je bent op de aarde als mens maar heel klein. Lijkt het oneindig, maar dit is maar schijn. We krijgen van alles, zomaar op ons bord. Dus pas heel goed op dat je niet knetter wordt. Laat maar lekker waaien, want we gaan toch naar de haaien. Laat Feetje, zolang als, zo als dat kan. Het leven is kort, dus geniet er maar van. Het is geven en nemen, alles dat cliché, Zie je het niet zitten? Zing dan met ons mee. Ja, het maar lekker waaien, want we gaan. Good.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 Voor elkaar, ja, voor is wat ik in mijn hart bewaar. Voor allerlei samen strijden, ja, ook in zware tijden, zo houden wij het vol wel honden.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 Dan Weslie Bronkworst en uh, trots op jou het volgende verzoekje gedraaien, dat is afkomstig uh, van uh, Jeroen uh, Miranda uh, Wippie allemaal uit Rotterdam en uh, ik mocht er eentje uitzoeken. En dat was uh, speciaal voor mij en mijn wederhelf, nee, ik heb er één genomen. Ja man en jij alleen de laatste tijd heb ik je veel te kort gedaan. Het is zo vreemd om te zien hoe het nu met je gaat. Ik had mijn dromen, mijn idealen. Het was te veel om los te laten, dat doet me pijn. In het begin leek alles koek en ei. Ach, je hoort zo vaak dat het zo in het leven gaat. Toch wil ik ervoor gaan, schat. Die droom spat niet uiteen, kom bij me terug, oh, als je Ja, Jij alleen, gaf me altijd zoveel liefde Wat was ik stom om te denken, dat alles was of ging En ik niets hoefde te doen Ik heb ook veel te lang gewacht Gewacht op dit moment Maar dat kwam maar niet Ik gaf er te veel tijd Jouw geluk verdween Wat was ik toch gemeen Dat doet me pijn Vreemd genoeg Leef ik toch met je mee Je gaf me alles Anja was niets verkeerd. Je had je dromen, je idealen. Die koop ze nu toch wat te maken. Kom bij me terug, oh als Vanzelf ging En ik niets hoefde te doen Nou, dat was die dan. Jij alleen van de ja zijn nieuwste single. En uh, we hebben nog even een zoekje. En die is afkomstig van Diana uit Rotterdam. En jij wilde graag horen Wesley Klein. En wind onder mijn vleugels. Helaas, het drie op gaat niet meer lukken. Die bewaren we voor uh, volgende week. Geen tijd zonder. Nooit meer alleen. Jij zit in mijn hart en in elk moment, jij geeft me zoveel. Politiek, mij Dan. Aangebracht door Diana, Hersteklijn en uh, Wink onder mijn vleugels. En je hoort het, het zit er al, weer op. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ja, graag tot, uh, tot de volgende ronde weer natuurlijk. En dat weer op de zaterdag tussen 5 en 7. Entertainment World. voor jullie was dit. En uh, mijn naam uh, is nog steeds Fred Hey En ik zou zeggen tot dan.